Laat ons deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 133, het eerste vers. I ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Daar het liefde vuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op hoge priestershoofd, de zalf. Waarmee jij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijft. Het eerste vers uit Psalm 133. En u zal worden voorgelezen uit het eerste boek van Samuel, het twintigste hoofdstuk, van vers 10 tot en met 23. 1 Samuel 20, vanaf vers 10 tot en met vers 23. David nu zeide tot Jonathan, wie zal het mij te kennen geven... Indien uw vader wat harts antwoordt. Toen zeide Jonathan tot David, kom, laat ons toch uitgaan in het veld. En die beiden gingen uit in het veld. En Jonathan zeide tot David, de nere, de God Israëls, indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent deze tijd, morgen. Of overmorgen en zie, het is goed voor David en ik dan tot u niet zende en voor uw oor openbare. Alzo doe de heer aan Jonathan en alzo doe hij daartoe. Als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het uw oor ontdekken en ik zal u trekken laten dat gij in vrede heengaat. En de Heer is met u gelijk als Hij met mijn Vader geweest is. En zult Gij niet, indien ik dan nog leven, ja, zult Gij niet de weldadigheid des Heren aan mij doen, dat ik niet sterf? Ook zult Gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid? Ook niet wanneer de heren en ijgelijk der vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. also maakte Jonathan een verbond met het huis van David, zeggende dat hij de Nere eisen van de hand der vijanden Davids. En Jonathan voert voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had, want hij had hem lief met de liefde zijn ziel. Daarna zei de Jonathan tot hem, morgen is de nieuwe maan, dan zal men u missen, want uw zitplaats zal ledig gevonden worden. En als gij drie dagen zult uitgebleven zijn, kom dan haastig af en ga tot de plaats waar gij u verborgen had ten dagen deze handeling en blijf bij de steen ezel. Zo zal ik drie pijlen ter scheide, terzijde schieten, alsof ik naar een teken schoot. En zie, ik zal de jongen zenden, zeggende, ga een zoek de pijlen. Indien ik uitdrukkelijk tot de jongen zeg, zie, de pijlen zijn van u af en herwaarts, neem hem en kom gij, want er is vrede voor u en er is geen ding zo waarlijk de nere leeft. Maar indien ik tot de jongen al zo zeg, zie, de pijlen zijn van u af en verder, ga heen, want de nere heeft u laten gaan. En aangaande de zaak, waarvan ik en gij gesproken hebben, zie, de heren zijt tussen mij en tussen u tot in eeuwigheid,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 des U heren, wanneer wij op de avond van deze dag voor u de Heeren zijn met de gemeente, in de bediening van het woord en in de bediening van de heilige doop, zijn dat tekenen van uw goddelijke trouw en de bewijzen dat u nog steeds bezig zijt om uw kerk toe te brengen. Want hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar uw woord in eeuwigheid niet. Het is de toezegging aan uw gemeente vermaakt, zolang de zon en de maan zullen zijn zult u uw naam planten, van kind tot kind. En wanneer we dan vanavond hier zijn, dan mocht het waar zijn, wat de dichter beleid heeft tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, om het van u, de heer te verwachten die de middelen verordineerde, maar ook de zegen aan die middelen wilde toezeggen, want u beloofde dat uw woord niet ledig zou weerkeren, dat het doen zou hetgeen dat u behaagt, en dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En dan is het niet afhankelijk van mensen. Nog van ons luisteren. Nog van ons spreken. Want u hebt zelf gezegd hoogste profeet. En de heilige geest. Die ik u zenden zal van den vader. Zal u indachtig maken. En u alles leren. Wat ik u gezegd heb dan mochten we om die bediening en leiding van uw heilige geest recht verlegen zijn. Ja, kon het zijn met de dichter na te zingen, Heer, oei, maak mij u bewegen door uw woord en geest bekend. En dat dit uur voor velen in het midden van ons zij. het uur van uw welbehagen, het uur waarin uw oren opent en harten ontsluit en uw woord ingrift in de harten op een zodanige wijze dat het er niet meer uitgaat. Ik heb het zelf uit uw mond gehoord mocht uw kerk beleiden mag mocht het ook een terugleiding zijn in de leidingen die u kwam te houden, opdat u bij voortduur uw woord gebruiken. Want dat woord, dat is toch niet alleen het middel om de genade te werken, maar ook om de genade te leiden, de genade te onderhouden, de genade te doen ervaren. O, drupt dan, o hemelen van boven. En o, gij wolken vloeit van gerechtigheid, opdat de aarde zich openen en dat allerlei heil mogen uitspruiten. Bijzonder mogen we deze doopouders en de hun toebetrouwde kinderen, ja, u, de heren, betrouwen. Of u zelf dat teken en zegel van uw eeuwig verbond geestelijk bevindelijk griffen, en dat het waar was in die jonge leven, wat uw woord heeft toegezegd: het God zal het gezegend aardrijk erven. U bewarende goedheid, was tot op dit moment over de gezinnetjes. En dan is het u bekend, heren, dat er ook zorgen zijn... in het hart van een ouderpaar... die hun zuigeling weken in het ziekenhuis verpleegd moesten laten... en die het nu thuis mochten ontvangen maar waarvan u weet dat er nog zoveel zorgen over zijn. En u bent u die God van de eet en de God van het verbond. Het is voor allemaal nodig, heren. Maar als in de nood wordt toch ook het ware gebed gewrocht, ontfermt u bijzonder over dat jonge leventje, dat u bewarende goedheid daarover uitspreiden en waarmaken wat van de Zoon van Jerobeam staat geschreven dat er wat goeds in was van de Heer. Sterk de ouders samen, de familie zo we hier zijn, de gemeente doet ons opmerken dat u nog steeds doorgaat. En je voetstappen te zetten in het midden van ons. De vraag mocht wel bij de voorduur zijn. Of we daar ook werkzaamheden mee hebben. Of het u behagen mocht uw leiding in ons bekend te maken. Want als u het verberg, Heer, in de duisternis onze zielen bezet. Dan is het waar maar donkerheid van rondom. Alleen uw vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid in licht voor al de oprechte harten, ten troost verspreid is, Martin. Mag u ook dat betonen om in Christus de Zoon van uw welbehagen uw gunstrijk aangezicht te tonen en in de onderscheiden legeringen en leidingen die ge met uw kinderen houdt het waar te maken dat er melk is dat kinderkens en de vast spijs voor degene die de zinnen oefenen. O dierbare, verhoogde Emmanuel van uw zo duur gekochte gemeente. Laat uw gezegende voorbeden voor ons zijn. Uw gezegen bloed ons bedekken, uw koninklijke macht... Ons bewaren en uw profetische leiding ons inleiden in de verborgenheden der schriften. Wat met ons niet kan samenkomen, u mocht het gedenken. Wat thuis is en ook kan meeluisteren. Ook in de broeders van de kerkraad die vanwege ziekte met ons niet kan zijn. U mocht hem in uw gunstigheid. Willen aanschouwen, bouwt uw gemeente als in de tijden van ouds. Bewaar de muren van uw Jeruzalem, dat de vijand ze niet afbreken en dat de kleine vossen de wijngaard niet verderven, noch het wild uit het woud het omroeten, dat uw gemeente verscheurt en verdeelt en de reinigende kracht van uw bloed uw delen, al uw kinderen en knechten aanschouwend, uw bewarende goedheid, en allen die tot die arbeid worden opgeleid, inleiden in hemelse lessen en goddelijke getuigenissen. Sterk uw dienstknechten, en geef vanavond uw knecht die eenvoudige wijsheid,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 Dit betuigt ook Peter in zijn handelingen 2, vers 39, met deze woorden. Want u komt de belofte toe in uw kinderen. En al in die daar verre zijn, zoveel als hij de here om zijn God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden. Hetwelk een zegen des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhals, de handen opgelegd en gezegend heeft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 Uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte Farao met al zijn volk in de Rode Zee dronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien.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 Geliefden in de Heere Christus. Ik heb gehoord dat de dopenordening van God is. Om zijn ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moet we hem tot het einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Dat het een openbaar worden dat ge al zo gezind zijt. Zult gij van uw een tweege hierop ongeveinselijk. Antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan alle de ellendigheid. Ja, aan de verdoemen is zelf onderworpen of geen bekend dat ze in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaten zijn de gemeenten behoren gedoopt te wezen. Ten ander of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs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 Helpen onderwijzen. Geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Ja. Ja. Geliefde ouders, Jeremia heeft geprofiteerd. Toen de kerk in de ballingschap was. En de Heer had hem laten achterblijven bij een klein hoopske dat nog in Jeruzalem was. De rest was een grote puinhoop. Zonder verwachting het volk weg, eredienst weg, tempel weg. Alleen God had de bediening nagelaten en als deze godsgezant aan de toekomst dacht dan kon hij dat alleen maar doen de grote zorg en dan op datzelfde moment gaat de Heere hem onderwijzen en zei Jeremia er is loon op uw arbeid en er is verwachting voor uw nakomelingen, want ze zullen uit het vijandsland weer komen. Wat wil dat zeggen? Dat bij al hetgeen wat over dit bondzolk ging, Gods verbondsbeloften, onverminderd zijn. Babel deed dat niet ongedaan, omstandigheden ook niet er is loon op uw arbeid, en verwachting voor uw nakomelingen. In de donkerste tijd van het volksleven blinken de toezeggingen Gods des te helderder naar buiten. En wanneer we nu hier samen zijn, ouders, dan hoeft het u toch niet te verbazen, als we wijzen dat een vergelijking zouden maken met die tijd ik dat best zou kunnen doen dan is de donkerheid van rondom alleen de bediening is nog gelaten hoe moet het dan verder en dan zegt de Heer er is verwachting voor uw nakomelingen. hoe moet het met uw kinderen en dan zou ik aan de ernst van deze doopdienst voorbij gaan. Als ik dan niet weet wat ik ook met uw doopzitting geprobeerd heb duidelijk te maken. Dat bij de geboorte van kinderen. De zorgen ons huis binnenkomen. Wou onderscheiden. In zonde ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande. Allendigheid onderworpen. Dat is u voorgelezen. samen voorgelezen. Dat wordt altijd voorgelezen. Maar hoe onderscheiden. Zal dat nu in ieders ouder hart beleefd worden. Aan allerhande ellendigheid. En dat was bijzonder. Met pandje dat God u betrouwt. Hè? Wat is zorg. Maar op zichzelf toch wel een wonder. Dat je hier staan mag nog. En dat je je pandje de heren voor mag houden. Ik heb met de doopzitting gezegd. Hou er niet van gemoedelijkheid. Dat kan u bekend zijn. Misschien wel het gelukkigste kind van allemaal. Hou je daar rekening mee. Dat is geen ijdel verhaal. Maar naar het woord van God ziet u roepen, niet vele edelen, niet vele machtigen, het arme, dwaze, wazen, onedelen, dat hij God uitverkoren, Opdat hij het wijze der wereld zou beschamen. En u zal er niet over gaan hoe lang wij onze kinderen toe betrouwen. Maar mocht het waar zijn dat u als ouders, en u in het bijzonder, maar toch die gestalte mocht hebben van Monika, die de kind zag als een voorwerp, zoals we samen op weg zijn naar de eeuwigheid, onderworpen aan de gevolgen van de zonde. En wat heeft die moeder gedaan? Die heeft gerust gekend onder het hol van de zielevoet, en later is daar een getuigenis van gekomen. Een kind, niet van zoveel gebeden, dat staat er niet. Van zulke gebeden. Gebeden waarin de Heere lastig gevallen wordt. Niet alleen over het natuurlijk zijn, maar over het eeuwige zijn van onze kinderen. Bovendien, vergeet niet dat God boven alle middelen staat. Boven alle medische indicaties staat. Boven alle verwachtingen staat. Hij is nog altijd de God van de wonderen. In de natuur en in de genade. En ik hoop dat het in je leven in vervulling gaat voor u allen. Loon op uw arbeid. Verwachting voor uw nakomeling. Dus de doopdienst staat tegen van de ernst. Dat hoef ik u niet te verbergen. De schaduwen van de dood liggen over dit jonge leventje. Die liggen daarover. Maar God staat erboven. Ver boven al onze gedachten. En dan geven de heren u te doorleven dat hij zijn beloften waar maakt. Zal ik het zelf en niet doen. En spreken en niet bestendig maken. En dan geven de Heer ons samen. Maar de doorleven. Hij en anderen meer riepen tot de Heer. Ja. En de Heer die hoorde. Ze hebben Peterus uit de gevangenis gebeden. En diezelfde God die leeft nog. Hij is. de God van de braambos, De ik zal zijn die ik zijn zal. We gaan na de bediening van de doop. Deze ouders toezingen als naar gewoonte. Zegenbeden uit 134. Dat zeer zegen op u. Ja. Je kunt daar zitten. Maar. Jacoba, ik doop u. In de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Komt u maar. Eduard Julian, ik doop u. In de naam des vaders en des zoons. En des Heilige Geestes. Stapje je maar. Komt u uit. Vast, ja. Karel, Justus, Theodoric, doop u in de naam des Vaders. En de Zoons. En des Heilige Geestes.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 Wij eindigen deze doopdienst met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken en loven u, dat ge ons en onze kinderen door bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon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 Een barmhartigheid die je deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester. Jezus Christus leven en vroomelijk Tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus met schade de heilige geest. De enige en waarachtige God, even geluk. Het te loven en te prijzen. Amen. We zingen. Psalm 89, de versen 13, 14, 15. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig over het terrein. En ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Van Psalm 89 zingen we de versen 13, 14 en 15. liefde de schriftwoorden voor vanavond in het vervolg van onze bijbellezing over de man naar Gods hart vindt u in het eerste boek van Samuel het twintigste hoofdstuk en ik had gedacht met u te overdenken de versen elf tot en met zeventien. Een vervolg van onze vorige bijbelezing. Nu uw aandacht voor de versen 11 tot en met 17 uit 1 Samuel 20. Toen zeide Jonathan tot David, kom, laat ons tot uitgaan in het veld. En die beiden gingen uit in het veld. En Jonathan zeide tot David, de Heer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 Zo zal ik het voor uw oor ontdekken en ik zal u trekken laten dat ge in vrede heen gaat. En de Heer is hij met u gelijk als hij met mijn vader geweest is. En zult ge niet indien ik dan nog leven. Ja, zult genieten de weldadigheid des heden aan mij doen dat ik niet sterven. Ook zult Gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid ook niet wanneer de Heere een igelijk der vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David, zeggende dat het de Heere eisen van de hand der vijanden David's en Jonathan voor, voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had want hij had hem lief met de liefde zijn ziel. Deze overdenking spreekt ons van een gesloten verbond. Een gesloten verbond. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de verbondsvernieuwing. De versen 11 tot en met 15. En ten tweede de verbondsbevestiging in de versen 16 en 17. Dus het gesloten verbond. En dan de verbondsvernieuwing. En de verbondsbevestiging. Geliefden, de geest Gods lijden. En de geheimen van dit woord. Zo rijk. Zo vol van geestelijk onderwijs. In het onderzoeken van de leidingen die God houdt. Met de man Gods hart. Komen we steeds meer tegen. Davids zoon. En Davids heren. Die in zijn lenden besloten lag. Als type. Van hem die waarlijk David's grote zoon is, maar ook het leven en de strijd onlosmakelijk aan deze verbonden, komt in de geschiedenissen van de manna-gods-hart steeds sterker naar voren. De vorige maal hebben we kort met u stilgestaan hoe David is gevlucht van Nayod. ...en gekeerd tot de residentie waar Jonathan is. En deze twee mensen... ...die hebben elkaar mogen ontmoeten. En we mogen vanavond dus denken... ...over twee mensen... ...twee kinderen van God... ...die de Heer op zo'n zeer bijzondere wijze aan elkaar verbonden heeft waarvan we in de vorige hoofdstukken weten dat er tussen deze twee eenmaal een verbond gemaakt is. Dat verbond, dat is onverbrekelijk. Al gaan er nog zoveel stormen overheen... en er zijn de omstandigheden waarin deze tekstwoorden ons brengen... bedekt met de schaduw van de dood... David is immers een kind doods. Voorwaar van alle zijden loert men op zijn leven. En de hel heeft maar één doel, namelijk het leven te vernietigen. En daarmee ook de beloften Gods die eenmaal aan hem. We zijn toegezegd. We zongen. David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zal van mij in het rijk verbonden. We hebben ook gezongen. gezongen niet feilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ooit schenden. Hij zal nooit herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Daar in de schemer van de komende dag zie ik twee kinderen van God. Onder de oordelen en in de gerichten die gaan over een koningschap dat verworpen is. En een koningschap dat nog komen moet. Zal de Heere zijn gemeente in stand houden. En over dat leven nu. Dat wonderlijke leven tussen God en zijn gemeente. En tussen Gods kinderen onderling. Wordt ons in de schrift een exempel gegeven. Van dit is genade. Dit werkt genade. Dat is de vrucht van de genade. Zo komt de genade naar buiten openbaar. Ik noem het een exempel. Omdat dat immers als een toetsteen voor u en mijn leven moet zijn. Wanneer we deze geschiedenis gaan volgen... en deze tekst met u openen... dan begint dit elfde vers... met het woordje toen. Gevolg van de vraag... die David in het vorige vers gesteld heeft aan Jonathan. Toen zeide David... Tot Jonathan, wie zal het mij te kennen geven, indien uw vader u wat harts antwoordt. En toen zeide Jonathan door David, op dat moment waarop een keus gevraagd wordt, ons leven is vervuld met keusmaking. Keus doen. In deze geschiedenis worden we aan de wet gebracht waar staan deze twee mensen? Aan welke zijde staan deze twee mensen? Wat is de keus van hun leven? De keus van hun hart. Ik heb u gezegd als een exempel van vrije genade. Juist. In zulke omstandigheden, juist te midden van de nood en van de dood van het leven. Komt die wonderlijke band die de Heer door genade legt en omdat ze door genade is gelegd, ook in stand doet blijven. Banden kunnen rekken die door God gelegd zijn, kunnen niet verbreken. Daarom is deze geschiedenis voor ons ook tegelijkertijd als onderwijs tegen al die schijnverbondenheid die de mens van nature zoekt, die in de weg van de loutering en van de beproeving niet meer bestaat. Gelijk later in Davids leven openbaar zal worden met Achitofel die hem net zo makkelijk liet vallen als dat hij met hem sprak en in gemeenschap met hem verkeerde. Is de band tussen Gods kinderen onverbrekelijk. De bittere ervaring hier in het leven van de man aan Gods hart moet ons doen zien dat al de woorden die Saul in het verleden sprak, ja, zwerend bij de naam des Heer, maar enkel ijdelheid zijn. Ook daarin moet David en zijn gemeente de voetstappen drukken van hem die in alles voorgegaan is. En ook ten opzichte van deze zegt dat een dienstknecht niet boven zijn meester is. Ze hebben mij gehaat en zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd en ze zullen ook u vervolgen. In het drukken van de voetstappen van hem, waarvan geschreven staat dat hij zoveel tegenspreken van zondaren tegen zich heeft verdragen, staat hier het genadeleven als een blinkend juweel in de donkerheid van de tijd, waarvan God is. Is onverbrekelijk. waarvan God is. Dat blijft. We zongen toch. uit Psalm 133. Van de liefde geur. Die elk in liefde moet doen open. Voorwaar toen. Op dat moment. Want nu wordt er. Een keus geëist. Een keus gevraagd. Twee mensenkinderen. Twee kinderen Gods, zeker ten opzichte van de afkomst onderscheiden. De een uit Benjamin en de ander uit Juda. Twee mensen kinderen, de een opgegroeid achter de schapen en de ander opgegroeid onder de luister van het koninklijk leven. Twee mensen kinderen. Maar op de school van vrije genade. Door God. Wordt u door God. Als arme zondaren opgeraapt Uit de ruizende kuil. En uit het modderig slijk. Door genade aan elkaar verbonden. Hun taal. Mijn taal. Hun taal Mijn taal Zoete banden. Die binden. Aan das heeren lieven volk. Verwaar. Het zijn mijn harte vrienden. Zo zo die oude gemeente. En terecht zou David even tientallen jaren later het ons doen nazingen. Van die band. Ik ben een vriend. En ik ben een metgezel. Van allen die zijn naam ontmoedig vrijden. Toen. Er wordt ons iets voorgesteld. Heel simpel als je de schrift leest. De schrift onderzoekt. Toen zeide David tot Jonathan, kom, laat ons tot uitgaan in het veld. Zie twee mensen kinderen, het veld ingaan. De plaats waar ze elkaar ontmoet hebben, vermoedelijk in de omgeving van het koninklijk hof, wordt losgelaten. Ze zoeken samen de eenzaamheid de verborgenheid, het stilzijn, het samenzijn in de gunst en in de gemeenschap met God. Voorwaar wat de zoete plaatsjes wil de Heer soms zijn gemeente op aarde nog vergunnen, losgemaakt van het gewoel van deze wereld en de omstandigheden waarin ze zijn. Kom. En ik zie die arm van Jonathan over de schouder van David gaan. Kom. En hij neemt hem mee onder zijn hoede. En hij voert hem het veld in. Ook nu, nu David een opgetekend mens is, zou Jonathan hem niet loslaten. In nood en in de dood. Ik heb u de vorige bijbelezing gezegd, een vriend wordt in de benauwdheid geboren en een broeder heeft hen alle tijden lief. Davids leed is zijn leed, Davids strijd zijn strijd, maar bovenal, Davids God is zijn God. Verbonden in de dagen van de voorspoed, verbonden in de dagen van de tegenspoed teken Gods woord ons deze twee kinderen van God. En we zien ze samen in de eenzaamheid het veld ingaan. Moet je natuurlijk een beetje denken aan dat leven in Israël. Waar niemand je ziet. Waar niemand je afluistert. In de stille gemeenzaamheid met God en met elkaar. Zoete plekjes. Die de Heer te midden van het wildernisleven van zijn strijdende kerk op aarde nog wel eens vergunt, wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk in stille nachten. Wonderlijke momenten waar niemand van af weet, waar je, je ziel voor de hemel kan uitschreeuwen en de Heer waar maakt: op deze zal ik zien. Op de armen en beslagen van geest, en die voor mijn woord weeft. En dan zie ik ze daar gaan in de stilte, in de eenzaamheid, om met elkaar te overleggen hoe deze situatie onder de wil en de raad Gods tot een oplossing komt. Nee, ze zoeken het niet. Bij de getrouwen die er nog zeker zullen zijn in het hof van Saul. Ze mobiliseren niet degenen die zekerlijk achter hen zullen staan. Maar in deze omstandigheden zie ik twee kinderen Gods. In de eenzaamheid hun zaken bij God brengen. drie gelukzalig. Al het geestelijk en bevindelijk verstaan. Dan gaat het niet meer of velen het weten. Of velen het zien. Klei voor uw oog. Mijn hart. En mijn leven bloot. Uurtjes. Waar de gemeente des heren later nog wel eens met hij Naar terug mag kijken. Dat de hemel zo laag was. En daarna bij hij gods in de dadelijkheid. Zo gevoelig werd beleefd. De bruidszegger van, met verse olie ben ik overgroot. Zo tekent de schrift, te midden van dat ontzaglijke donkere leven van David, dat God van zijn gemeente afwijt. En ook nu wordt bevestigd. Wie mij vraagt, God wou mij niet verrachten. Nog oor, nog hoog van mijn verdrukking wenden. Hij heeft gehoord. Wanneer ik uit de ellende riep naar hem op, wat, wat een bevoorrecht volk vindt u niet, mensen? Niet met al hun zaken bij God terecht kunnen. Zie ze, de gaan staat hij. Toen zeide Jonathan: Kom, laat ons toch eens uitgaan in dat veld. En die beiden gingen uit in het veld. Er zijn veel vragen, maar wie heeft ze niet in het leven? Er is veel onduidelijkheid, maar wie heeft ze niet? Er zijn veel onbegrepen situaties, wie heeft ze niet? Maar ik lees hier in de schrift, o wonder, dat ze er samen mee onder God komen. Hoort u maar. En die beiden gingen uit in het veld. En Jonathan zeide tot David. Het is of hij een ogenblik stilstaat. Of hij David naar zich toekeert. David, kijk me nou eens aan. En als ik me niet in deze exegetisch vergis. Leunend op de bevinding van de gemeente gods. Dan wijst nu de vinger van Jonathan naar de hemel. Hoort u maar. Er staat in deze schrift. David, de Heer, de God Israël. Lees je eens goed. Nou wijst hij naar de hemel. David, de Heere, de God van Israël. Hij is de getuige, hij is de getuige van alles, getuige van je leven, getuige van de omstandigheden. De Heer, de God Israëls, de Eeuwige, de Almachtige, de Alwetende, de Alwijze God, Koufijn zegt op zo'n eenvoudige wijze. Het is of Jonathan zweert bij de God van zijn leven, bij de God van Israël, die niet wankelt in zijn trouw, noch zijn verbond ooit schenden. Heb je nu begrepen waarom we dat laten zien? En mag het dan Even dit in het bevindelijk leven trekken. In alle omstandigheden, want het leven van de gemeente des Heren heeft en in het natuurlijke en in het geestelijke doodlopende wegen. Daarvan kan nergens meer naartoe. Hij is vastgelopen. En als het nu van alle kanten vastloopt, en ik hoop dat je er wat van verstaat, als het dan van alle kanten vastloopt, staan daar twee jonge mensen, midden in het veld, terwijl de schemer van de nieuwe dag aanbreekt. En deze koningszoon zijn vinger naar de hemel steekt. Kijk daar, wat ben je kwijt? Wat ben je kwijt? Dat heb je prijs moeten geven. Wat ik al zo vaak u heb willen duidelijk maken. Tot een bewijs. Mensen gelooft dat. Tot een bewijs. Dat het leven van Gods kinderen. een leven van inleveren is. Van inleveren is. Wat ben je kwijt? Kijk, David, dat ben je niet kwijt hoor. Dat ben je niet kwijt. De Heer. De God van Israël. De God van de Braambos. De eeuwige en de onveranderlijke. Die alle omstandigheden des levens kent. Want als die twee jonge mensen daar staan. Dan is Gods raad aan het uitvoeren. Begrijpt u? En de uitvoering van Gods raad. Gaat altijd anders dan dat wij dat gedacht. Heb je vaak in vele weken die andere wegen voorgestaan? Is het alles zo gegaan? Zou je het gehoopt had en verwacht had? Zou je het berekend had? De Heere, de God van Israël. Nou, kijk dan nog saampjes maar eens, ouders, Twee jonge mensen. En Jonathan die zijn vinger naar de hemel stuurt, De God van Israël. De eeuwige onveranderlijke, die weet er ook van. Vind je dat geen groot geloofsgetuige? Calvin zegt in zijn verklarende commentaar, hier blinkt het waarachtige geloof van Jonathan in al zijn luister openbaar. Hij grijpt zich vast aan de God van de eet en aan de God van het verbond. En dan gaan ze daar, in die wetenschap, dat je bij God alles kwijt kan. Ja, ja. In de wetenschap dat je bij God alles kwijt kan. Al kan je bij geen mens meer terecht. Je kan geen mens het meer begrijpen. Je geen mens meer raad. Of er staat niemandje meer. Maar bij God kan je het kwijt. De Heer. De God is er al. Zie je dat daar vreugde? Die twee jonge mensen. En zie je ze daar even stilstaan. En zie je die vinger naar de hemel. Wat hebben ze nou over. God. Want dan heb je toch alles. En dan. Worden dan de situaties anders voor wij. Maar dan kan je zelf zo anders zijn. En zo anders tegen die situaties aankijken. Jonathan zeide, de Heer. Moet luisteren. Opmerkelijk is. Dat als je in het Hebreeuws, Nou moet dat allemaal zeggen. Niet omgeleerd. Maar het is ook al gezin? God kijkt er toch overal doorheen. Maar je weet dat er ook bepaalde leestekens in het Hebreeuws staan. Maar hier staat helemaal geen leestekens. Dat gaat in ene keer door. De Heere de God van Israël, niet een nieuwe regel, nee. De Heere de God van Israël als een getuige. Over het volgende wat Hij nu gaat zeggen. Luister dan wat hij zegt: indien ik mijn vader onderzocht zal hebben om ter in deze tijd. Morgen en overmorgen zie. En het is goed voor David. En ik dan tot u niet zende en het voor u oog op, op zal openbaren. En ze daarvoor moet u luisteren. Ik ga een gesprekje met mijn vader beginnen. Maar hou vast, ik sta aan de zijde van God. En ik sta aan jouw kant. Als ik daar naartoe ga, dan ga ik onderzoeken. En trachten om aan de weet te komen wat ik heb ijdele plannen de hel aan het smeden is. Als ik met mijn vader ga spreken dan gaat het om jouw zaak. Omdat het Gods zaak is. En de Heer is mijn getuige als ik dat gesprek met mijn vader aanga. Deze jongen die doorleeft op dat moment wat een wonder! De taal van de kerk. Hij staat in de keus van zijn leven aan de zijde van God. Het duidelijke bewijs van het genade deel van Gods kinderen is altijd nog deze. Nog eens zeggen. Het duidelijke bewijs van het genade deel van Gods kinderen is deze. Die vader, moeder. Vrouw, kinderen, bedrijf en telt het alles maar erbij. Lief heeft boven mij, die is mij niet waardig. Hier zal dat nieuwe leven in zijn luister openbaar worden. En als de kerk het mag uitleven, in de tijd waarin we leven, dan zal er veel losgelaten worden. Zal er veel strijd komen. Zou je veel verspelen? Zou je door velen niet begrepen worden? Zal de haat en de vijandschap over je leven slaan? Maar aan de zijde van God. In leer en in leven. Dat heeft Jonathan hier ons duidelijk laten horen. Nee, nee, ga praten. Dan gaat hij niet schepperen. Nee, dan gaat hij onderzoeken... Welke de weg Gods is en welke weg dat nu in de toekomst David gaan moet. Hoe is deze weg? Ik lees. En al zo doet de Heer en aan Jonathan. En al zo doet hij daartoe. Als mijn vader kwaad over u behaagt. Zo zal ik het voor u ook oor ontdekken. En ik zal u trekken laten dat geen vrede heen gaat. En de Heer is in met u, gelijk als Hij met mijn Vader geweest is. Hij weet wat er allemaal komen kan. Hij zegt dat zal ik haar scherp onderzoeken in het licht of de aanvallen nog steeds gerecht zijn op je koningschap. En dan komt er een verbondenheid. Ik lees in deze schrift eigenlijk hetzelfde wat ik lees in het boek van Rut. Kentekening merk me daarop merkzaam op de tekstverwijzing ook. Als hij dat zegt in deze omstandigheden wat ook Rut zei, toen ze stond op de grenzen van Moab. En de keus van haar hart gevraagd werd. Uw God, mijn God. Dat volk, mijn volk. Hou je dat goed vast, David, wat er ook in de toekomst gaat gebeuren. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Waar gij zult heen gaan, daar zal ik heen gaan. Al zo komt in de keus van deze jongen openbaar. Dat hij aan de zijde van God gezet is. En aan de zijde van God gebleven is. Wat de vrucht zal uitmaken, dat leden we in de toekomst in deze geschiedenis. En bittere woede zou Saul zelfs zijn speer werpen naar zijn eigen zoon. Als hij ontdekt dat Jonathan de zijde van God en de zijde van Gods kinderen gekozen is. Wat wat Rut gedaan heeft. Uw God, mijn God. Uw volk, mijn volk. Dat is blijven staan... Tot op dit moment, ook in het leven van deze jonge Jonathan. Je zou de vraag kunnen stellen: zeg maar, Jonathan, weet jij toch wel wat er gaande is? Begrijp jij nou eigenlijk wel goed waarom Saul zo bitter verwoed is tegen David? Ja, dat weet hij. Want het is natuurlijk, natuurlijk mens. Ook bij hem bekend. Wat eenmaal de profeet tegen zijn vader zo gezegd heeft. Toen hij daar stond in de geschiedenis. Dat hij ongehoorzaam was aan de opdracht van, zijn, van de levende God. En Samuel gezegd heeft. Uw koninkrijk is van u afgenomen. Uw koninkrijk is van u afgescheurd. Hij aanvaardt. Luistert u mij, de verkiezing van David en hij aanvaardt de verwerping van Saul. Ik heb vanmiddag daar eens over zitten denken, wat genade doet en wat genade vermaakt. Onze vaderen hebben in het eerste hoofdstuk tegen de remonstranten. Dat kostelijke hoofdstuk geschreven. Over de verkiezing en de verwerping. En we weten. Dat dat een bron van wenjenschap opgewekt heeft. Toen en nu. Zeker. Over de verkiezing wil men nog wel denken. Maar. Dan moet je denken dat is een verborgen zaak. En verwerping. Nee. Dat kan dat natuurlijke verstand van ons niet aanvaarden. Maar als hier Jonathan aan de zijde van God staat, dan aanvaardt hij de verkiezing van David. En hij aanvaardt de verwerping van zijn vader Zoon. Zo blinkt Gods soevereiniteit in het leven. Van deze jonge man naar buiten. Moet ik het al een zeggen. Hij kan God, God laten. Ik heb mensen in mijn leven ontmoet die men veroordeelde dat ze zo hard waren. Als het ging over dierbaren die ze moesten loslaten. Omdat nog altijd was God liefhebben boven alles. En niet verstond hij dat er momenten in het leven kunnen zijn dat je buigt voor de verkiezing van God. Maar ook voor de verwerping van God. Wat een diepe, diepe genade is deze jongeman geschonken. Dat hij niet wist met God. Nog met het verkiezend welbehagen. Nog met de uitvoering van Gods raad. Paulus zou laten schrijven. Heet die pottenbakker geen macht. Om met het leem te doen wat hem behagelijk is. Moet ik dat bewijzen? In de praktijk van de genade. Het zal dat niet lang maken. Maar we proberen nu duidelijk te maken. Waarom kon deze jongen het dan buigen voor de goddelijke verwerping? Omdat deze jongen een tijd in zijn leven gekend heeft. Dat hij door de ontdekking van Gods geest niets anders kon aanvaarden. Dan dat God hem zo van zijn aangezicht werd geworpen. Ja. Maar ook heeft leren aanvaarden. Wat God naar zijn soevereiniteit komt uit te voeren. Hij heeft gebogen voor de verwerping Gods. En ik geloof tot op deze dag. Dat in het leven van Gods kinderen. Dit doorleefd wordt. Die hebben tijden in de leven. Vergumme me uitdrukking. Dat ze in de ontdekkende bediening wel eens tegen God gezegd hebben. Heer, als uw eer erdoor gekrenkt wordt. Doe mij dan maar weg van voorjaar gezicht. Ja. Als uw eer erdoor gekrenkt wordt. Dan zeiden de ouden. Dat ze Gods eer liever hadden dan haar eigen zaligheid. Ik geloof dat deze man naar Gods hart. Met deze Jonathan. Buiten in het veld. En zo doet de Heer. En David, als het dan zo is. Dat het kwaad van vader openbaar wordt. In al de verschrikkingen. Nog één zaak. Hij zegt: Wat zal er gebeuren? Hij zegt: Dan zal ik dat doen. Dan zal ik u laten trekken. Dan zal ik ook de scheiding die nu komt aanvaarden. En dan zal ik u in vrede laten heen gaan. Dat wil zeggen, dan zal het toch tussen jou en mij goed blijven. Mag ik tegen u zeggen dat hij hier gelooft, dadelijk gelooft, dat Gods kinderen. Elkaar hier op aarde. Niet voor het laat zien. En al zouden ze elkaar op de aarde voor het laat zien. Dat er straks een ontmoeting zijn zal. Voor de troon van God. Ga dan maar in vrede weg. Ik weet dat we elkaar straks voor de troon van God. Elkaar weer ontmoeten zullen. Ga maar in vrede. En de Heer is in met je. Wat hij daarmee bedoelt, ook dat is in mijn kanttekening niet onduidelijk. Namelijk: De Heer is in met u in de voltooiing van de beloften. Ten opzichte van uw koningschap. Dat zei de Heer met je. De Heer zal dat waarmaken. En dan staat er een heel wonderlijk en moeilijk te verklaren exegetische zin. Want er staat, zoals, misschien onbegrijpelijk als u het leest, gelijk als hij met mijn vader geweest is. Wat wil dat zeggen? Wel u kan weten. Toen zal en begin, onderworpen aan Gods wil en raad, zijn koningschap uitvoerde, zo God het behaagde, dat daar de Heer zijn goedkeuring over had. In het houden van Gods geboden is groot loon. Gehoorzaamheid is beter dan afverand. Hij zegt, David, toen in het begin, weet je wel. Toen mijn vader optoog om de strijd voor het volk te strijden in de gehoorzaamheid aan Gods woord. En dan ging het om koningschap, niet om kindschap. Toen is daar zegen over geweest. David, laat nou je weg zo zijn in de voltooiing van je koningschap, dat het is in de gehoorzaamheid van de levende God. Volg dan maar de voetstappen van hem, die in alles is voorgegaan. Enkele wonderlijke versen in dit teksthoofdstuk. Ze leggen een stuk genadeleven voor ons bloot, mens. En ik beweer maar niet te scherp te zijn, plus me trouwens vanavond niet, maar is dat nou niet in strijd met alle hooggevoeligheid van onze dagen? In strijd met de wetende, willende mens die dit alles zo precies op zijn rijtje kan krijgen. Maar waarin de ware geestelijke ootmoed en de afhankelijkheid van God ontbreekt. Of mag ik het zo zeggen? Een mens kan God geen God laten. Een mens kan God niet God laten werken. Als hij er niet voor ingewonnen is. Maar mensen als God het zijn kinderen verleent. Om God God te laten. En Gods wegen te aanbidden en goed te keuren. En hem te volgen. Door bezaaid en onbezaaid. Door goed gerucht of door kwaad gerucht. Door eer of door oneer, Daar ligt de zaligheid. Van de gemeente van God in verklaard. En dat beleven ze dan ook samen. Ik heb de oude dominee Van der Poel wel eens horen zeggen. Gevouwen handen. Die hebben geen wapens meer. En gebogen knieën hebben geen vechtlust meer. En daar ben ik het hartelijk mee eens. Twee kinderen van God. In een van de donkerste momenten. Waarin de duisternis onderheen is. En al zo wordt dat verbond. Wat ze eenmaal gesloten hebben bevestigd. Luistert u maar. En. Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis. Tot in eeuwigheid. Enzovoorts. En dan zie ik dat ik meer dan nodig moet laten zingen. Laten we dat toch nog even doen. Erik. Nog enkele gedachten en dan hoop ik de rest maar voor de volgende Bijbellezing. Wat zingen we dan uit 35? Het tweede vers, wat een geloofsgetuigenis. Beschaam zijn hun het trotse waan, die mij zo vreed na het leven staan. Zo worden ze achterwaarts gedreven en rood van schaamte doen hem beven, die kwaad verzinnen tegen mij, dat al hun list vereideld zij. Verstroom hen als de wind het kaf. Gods engel drijf hem van mij af. Het tweede van 35. Het woord vergunt ons vanavond een gesprek te beluisteren tussen twee kinderen van God in de donkerste tijd van hun leven. Op het moment dat ze voelen dat hier wat vanuit God moet gebeuren, op het moment dat de hel het meest verwoed is. Een gesprek tussen twee kinderen van God. Die dus samen mee in God eindigen. Wat doen? Mensen, dat doen we Die mee in God eindigen. Weet je. Als God een zaak overneemt. Dat de Heer die helemaal overneemt. Dat je er niets meer aan hoeft te doen. En ik zou vanavond tegen u zeggen, heb je ze ook nog? Waar je met je hart, je leven, je nood, je zorgen naartoe kan. Van mensen die in de nacht met je liggen te worstelen over de problemen van je hart en je leven. Kijk, dat leert God wat genade doet. En wat genade verwekt. Die zoete wonderlijke verbondenheden, want hier is Gods zaak en Gods eer aan verbonden. En dan weet ik, en weet je wat hij dan zegt? En zult ge niet, indien ik dan nog leven? Zult ge dan iets weldadigheid als heren aan mij doen, dat ik niet sterf? Hij zegt, David, of ik het beleef, dat jij het koningschap overneemt? Ik weet het niet. Ik ben maar een mens met de adem in de neus. Zou hij het voorzien hebben. Dat hij gelijk met zijn vader de eeuwigheid is ingegaan. Weet je dat? Saul en Jonathan zijn gelijk de eeuwigheid ingegaan. Maar de een naar de hemel. En de ander naar de hel. Zou Jonathan dat hier al gevoeld hebben? Op dat moment dat hij zegt... Dad, ik weet niet als hij straks koning zal zijn... Indien ik dan nog leef, dat weet ik niet. Maar ik vraag wel wat voor je. Wat vraag ik dan wel? Zou je dan weldadigheid aan mij doen? En dat ik niet sterf... En zult je dan ook weldadigheid doen aan mijn huis... Ik dat afsnijden, daar doe ik maar niet meer overdenken. Deze man is nog werkzaam met zijn nageslacht. Ik dacht in de overdenking en het teken van de heilige doop van vanavond. In deze donkere momenten, twee kinderen van God. In de ernst van het leven. En Jonathan dan toch toch ook aan zijn nageslacht. Zou je dan weldadigheid aan mijn nageslacht en dan denk ik aan de pleitgrond van het ware ouderhart. Hiskia heeft de bekering van zijn zoon Menasse niet meegemaakt. Dat is hij niet. Maar had er wel de hemel voor lastig gevallen. de hemel voor lastig geval. Jonathan valt de hemel lastig. Met zijn zaad. Gelukkige ouders die in de hemel mogen lastigvallen met hun zaad. En bijzonder vanavond, natuurlijk, gaf jullie allemaal, oh, die kindertjes van jullie, één ademtocht hoor. Eén ademtocht, één harde klop. Al zijn de omstandigheden verschillend. Hij de werkt mee bij God, wees zeerlijk. Hij de werkt mee. En kan je nu die beden van Jonathan begrijpen? Zegt David. Hij valt de toekomstige koning lastig met zijn nageslacht. Morgen vanavond, de koning der koningen, David, zoon en heren, is heilig lastiggevallen met het nageslacht van de gemeente. Hoe groeien uw kinderen op? <tus> Hoe groeien uw kleinkinders op? Is het niet een tijd van bangheid? Hebben ze de wereld niet in zich, om zich, in huis, aan de leden? Zijn ze niet naar wereld gelijkvormig? Maar dan mocht deze gedachten verder maar niet opbouwen. Dat maar overblijven. Wat Jonathan gevraagd heeft. Denk naar mijn nageslacht. Vaders en moeders. <coughs> Biddende ouders. Schreeuwende ouders, God benodigende ouders, opdat de belofte vervuld zal worden en zijn trouw rust op het later nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos werd schenden. Ze mogen deze eenvoudige lesjes, zo vol geestelijk inhoud, en ik ben lang niet toegekomen aan de gedachten die ik vanmiddag heb zitten denken, geeft ook niet. We laten dat dan maar van overblijven. Je kan God nog lastig vallen. Je adem is nog in de neus. Het leven van uw kinderen is nog niet afgesneden. Dat God het behagen mogen. In de binnenkamer de beden van Jonathan de Onze te maken. O koning der koningen. Denk aan mijn aanslacht. En dat het de Heer het behagen mocht. Ook in de donkerheid van de tijd waar te maken. Dat Zolang de zon en de maan zullen zijn. Hij zijn naam zal van kind tot kind. Amen. De Heer, Ach, we weten altijd uw bedoelingen niet. Uw oogmerk niet. Dat wist David niet. Dat wist Jonathan ook niet. Maar ze hebben wel u nodig gehad. En ze hebben u wel lastig gevallen. En Jonathan heeft bij de schaduw van de dood het belangrijkste niet vergeten. Of David later ook nog eens aan zijn nageslag mocht denken. O is dat in vervulling gegaan later, als David op de troon zat. Zijn er nog overgebleven van het huis van Saul, dat ik dadigheid aan hem doe? En de heren, de zat erin in Lodebar. En die hebben ze moeten dragen voor je troon. En die was altijd voor konings aangezicht aan koningstafel. Zo vervult u uw beloften soms tijden later op dat waar zal maken dat u de God is er alzijd, de Heere, de God van de Braambos. zegent eens overdenken gebruik het u, reinige tonzen. Gedenkt ook aan deze ouders en hun zaten, bid, o grote voorbidder, voor het aangezegd, u vaders, wanneer wij niet meer bidden kunnen, niet meer durven, niet meer willen. Wil u ze dan overnemen en ze leggen voor het aangezicht van uw vader. U hebt het beloofd aan Jeremia, er is loon voor uw arbeid. Er is verwachting voor uw nakomelingen. Ze zullen uit het vijandsland weer komen. Bewaar ons over de wegen die we moeten gaan. Laat de vrezen gods ons leven verrijken. En als schouders in hem die Sion's gezalfde koning is om Jezus wil. Amen. <lacht> We zingen onder negentien, vijfentwintig, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Onder negentien, vers 25. gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des zeden. De Heere zegenen u en hij behoede u. De Heere doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere. verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.